Ewa te Jong met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Tanzania om zoveel mogelijk binnen te blijven. Aanleiding voor de waarschuwing zijn de gewelddadige protesten van de afgelopen tijd. Onder meer in de grootste stad van het land Dar es Salaam braken demonstraties uit na de verkiezingen van woensdag. Ook vandaag worden er weer protesten gemeld. Betogers zijn kwaad omdat de grootste oppositiepartijen in Tanzania niet mochten meedoen aan de verkiezingen. De VN zegt dat in drie steden zeker tien betogers zijn doodgeschoten door ordentroepen. Volgens de oppositie zijn in het hele land ongeveer 700 doden gevallen. De uitslag van de verkiezingen in de gemeente Vendraai zijn bekend. De PVV van Geert Wilders krijgt daar meer stemmen dan D66... maar te weinig om de liberalen te passeren... D66 heeft nu rond de 14.000 stemmen meer dan de PVV in totaal. Alleen de stemmen die in het buitenland zijn uitgebracht moeten nu nog worden geteld. Dat is waarschijnlijk maandag klaar. Verwacht wordt dat die de definitieve winst van D66 niet meer in gevaar brengen. Het marineschip Zijner Majesteits Pelikaan is met noodhulp onderweg naar Jamaica... Het eiland is zwaar getroffen door orkaan Melissa. De pelikaan komt waarschijnlijk ergens volgende week aan in Jamaica. Behalve voedsel en medische hulp heeft het marineschip ook noodonderkomers aan boord. In Jamaica zijn veel huizen weggevaagd of zwaar beschadigd. Ook zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. Reisorganisatie TUI stuurt morgen een vliegtuig naar Jamaica... om ruim 100 toeristen op te halen die vanwege de orkaan vastzitten op het eiland. Het weer. Vanavond vooral in het westen kans op wat lichte regen. Vannacht droog met minima rond 10 graden. Morgenochtend regen en een stevige zuidenwind. In de loop van de middag tijdelijk wat droger en in het westen zon. Het wordt een gaat op 15. De dagen daarna blijft het wisselvallig met af en toe buien, maar ook wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Gederborg van Avril Lavien. en dan zijn we beland in het tweede uur van Jelmer en M&M's. De laatste vrijdag van de maand en het is alweer oktober of tenminste bijna niet meer. Want over een paar uur gaan we november in. Vandaag vieren veel mensen op veel plekken ook in Zandvoort. Want ik zag ze op de heenweg hier allerlei routes lopen. Halloween natuurlijk, dus ja. trick or treat vanavond aan de deur. En dan over elf dagen kunnen we alweer voor Sint Maarten met onze Lampion uh, langs. Ja. Dus uh, geno genoeg snoep uh, in deze komende twee weken. Echt genoeg chips hier. Uh, zometeen kijken we ook even vooruit naar welke muziek ons uh, inspireert, wat we nog verder te zeggen hebben over de maand die voor ons ligt. Maar eerst nog even het Zandvoorts kwartiertje, lokaal nieuws uh, dat ons opviel. Nou ja, allereerst nog even terug te komen op de verkiezingen. We noemden het net al even kort. Uh, wat toch wel opvallend is, is dat uh, de VVD weer opnieuw de grootste partij is uh, bij in Zandvoort uh, bij verkiezingen. De vorige Tweede Kamerverkiezing werd de PVV nog veruit de grootste. En nu valt die partij van Geert Wilders hier in Zandvoort meer dan duizend stemmen terug. Waardoor de VVD het weer inhaalt met 2421 stemmen tegen 2131 voor de PVV. Logisch verdubbelt, of tenminste logisch pakt d 60 ook meer stemmen naar de landelijke uitslag. Want die verdubbelt zelfs. Ten aanzichte van de vorige verkiezingen. Het CDA ook een opvallende uitslag. Natuurlijk de vorige keer landelijk op vijf zetels. Nu verdriedubbeld. En dat betekent in Zandvoort van 200 naar 662 stemmen voor het christendemocratisch appel. Ja, in het ook goed. vorm van Democratie ook. Uh, Groenig PVA scoor, uh, daalt zich iets lichter dan het landelijk beeld. Maar wat eigenlijk mij het uh, meest verrast is dat de boer-burgerbeweging <laughs> ja, ja. uh, in Zandvoort uh, gelijk blijft. Of zelfs ietsje meer stemmen kreeg dan de vorige keer. Uh, en dat zou toch nog wel even te maken kunnen hebben met de nummer 31 van die lijst. namelijk uh, Bramberg. Die heb ik al een die, paar keer met uh, het hang in hangen in het dorp. Gewoon van die uh, die hier dus wel, inderdaad ja. uh, het, uh, het dorp, zeg maar, uh, hoe noem je dat, vulde met zijn banners. En ook bij de Viskraam Zemem een aantal weken de BBB-vlag uh, wapperde. Uh, die partij gaat van 272 stemmen in 2023 naar 276 nu. Het zijn niet heel veel meer, maar wat vooral opvallend is... ...is dat natuurlijk de partij landelijk bijna halveert en dat je hier dan wel gelijk blijft in het uh, mooie Boerse Zandvoort. Zou ik ja, ik vind, het, dat, ik vind dat bijzonder. Kijk, weet je, uiteindelijk... hè, jammer. Als oh. mensen BB willen stemmen, lekker doen. Maar ik, waarom hier? Dan denk ik van, we hebben hier toch niks ja, ja, aan de... Ja. Dus we echt, hebben hier uh, visboeren jongens. Dat, dat, dat zou ja, dus dat, echt ja. uh, kunnen komen door, door, door, door Bramberg. Ja, dat, dat denk dat ik dan. De lokale uh, stem is. Ja. Ook misschien mensen die niet wisten wat ze konden stemmen. Uh, wat ook altijd leuk is om te vermelden... is dat in Zandvoort altijd net iets meer mensen naar de stembus gaan. Dus de opkomst hoger is dan het landelijk beeld. Nog even... Ter afsluiting, wat NEC natuurlijk niet kan ontbreken. De vorige keer stemden meer dan duizend mensen in Zandvoort op de nieuw sociaal contract. Dit keer kwam het op een schamelijke 25. Grote politieke flop in de afgelopen paar ja, jaar. Bizar. Dan uh, het volgende nieuwtje. Dat is namelijk dat de jongerenontmoetingsplekken in Zuid- en Nieuw-Noord... niet helemaal volgens de vergunningen zijn aangevraagd. De uh, wethouder heeft zelf toegegeven dat dat komt omdat de afdeling jeugd... Uh, het hele proces heeft aangevraagd... omdat er eigenlijk het fysieke domein bij had moeten worden betrokken. Daardoor moet er nu een nieuwe procedure worden gestart... of een extra document worden toegevoegd... waardoor de plaatsing van de jongerenunits... die eigenlijk in december gepland stond... mogelijk wat vertraging oplevert. Uh, de JOBS, dus de afgekort jongerenontmoetingsplekken, moeten komen rond het ingenieur Vliethofplein in Zandvoort-Zuid... en bij het fietstunneltje in Zandvoort-Noord... om de cohesie van jongeren in Zandvoort te versterken... en ook uh, meer zichtbaarheid in de openbare ruimte... en te voorkomen dat uh, de mensen op andere plekken gaan hangen. Ja, de Schravenzandenstraat, jij markeert hem, uh, markeert hem even. Wat ja, is dat? Mike. Dat is dus in Zandvoort, oh, maar is dat is eigenlijk een heel klein stukje straat... die de gemeente natuurlijk... Ja, letterlijk is het aan die straat, maar dat is dus bij het fietstunneltje wat aan de Voltastraat uh, grenst eigenlijk. Maar jij denkt dat, dat ik weet dat, waar de Voltastraat is? Dat is, is, is dat dit... hoekje daar, dat als je duinen ingaat en in het fietstunneltje onderdoor. Jij fietst wel eens naar Haarlem, toch? Ja. Al door de duinen. Oh ja, en dat En dan is moet is je daar truc. langs en dat hoekje wat heel lang braak lag met allerlei uh, bouwdingen. Ja, dat klopt, is dat daar? Op, dat als, is dus daar. als je de duinen ingaat naar ja. Haarlem? Oh ja, oké. Okay. Dat is dus blijkbaar, de is van oh, nou, ja. uh, dan leren we ook weer wat. Um, het Zandvoortkwartier gaat verder met wat uh, minder leuk nieuws voor alle kinderen in Zandvoort, of tenminste, wij hebben er zelf ook nog aan meegedaan op de basisschool. Dat is namelijk dat de kinderkunstlijn stopt na ruim 27 jaar. De kunstenaars Marianne Rebel en Hilly Jansen die, uh, stoppen ermee... maar gaan nog wel een hele mooie laatste editie volgend jaar neerzetten... en gaan natuurlijk dit jaar ook nog Oh, daar heb ik nog dat langs, de canvas van zeker, wat we toen op de basis nog hebben gemaakt. Die ligt in mijn kast en die kom ik die, al, die al wat tegen. Die heb ik ook nog. Was dat al die hekjes en zo die ze dan tekenen vorige Bij keer? Bijvoorbeeld en ook, oh, bank, ook, ja. ook bankjes uh, die ze doen. Ah, dat was wel heel schattig, wel jammer dat het stopt. Dat was wel heel ja. cute. En, ja, dat was uh, gewoon... Uh, ja, ik weet nog precies welke dat is. Want die heeft bij mij ook nog heel lang op mijn kamer gestaan. Toen moesten we ook toen al moesten we iets met het circuit schilderen. Ja, volgens zijn. mij. Ik heb die dus ook ergens. En nog... uh, Mickey, die zometeen als het goed is veer, Dus misschien nog iets over kan zeggen. Uh, die heeft toen nog in het dorp zo'n bankje beschilderd. Volgens ja, maar dat kan... ja, maar Mickey, ja, Mickey kan maar. dat ook goed. Kijk, ik kan dat niet, weet je wel. Dus ik ja, kan <laughs> kijk, niet schilderen. Ik was altijd wel weer goed op de basisschool. Weet je. Ik heb in de leerlingenraad gezeten. En uh, ja, ik heb dat, dat jeugdbad bas... gedaan. Ja. Heb je, als dus... je dat gewonnen? Nee, tuurlijk niet. Wat, wie wonen dan? Ja, dat zal wel weer die. Dat zal wel oh, oh, ja, ja, toch, ja. Ja, ja, dat was Nee, maar ik heb al dat soort dingen wel gedaan. Maar zeg maar, scheelt het of iets dergelijks? Nee, dat was niet mijn ding. Nee, nee. Uh, nou ja, hartstikke mooi natuurlijk dat uh, deze twee uh, mensen zich daar ja. al jarenlang voor inzetten. Ze gaan er dus mee stoppen. Maar dat betekent niet dat er niet een nieuw initiatief komt. Want ik lees ook al op verschillende andere plekken dat er nog over een alternatief wordt nagedacht. Nou nee, goed. Uh, dan nog even wat uh, kort nieuws over het Zandvoort Race Festival. Want dat keert namelijk uh, weliswaar een andere vorm. Waarschijnlijk ook terug nadat de Formule 1 verdwijnt uit Zandvoort. En daarvoor is er ook al budget voor de volgende editie. Die dan nog wel met de Formule 1 te maken heeft vrijgemaakt. Namelijk 350.000 euro. En dat is net zoveel als de vorige. Niet de vorige, maar de, uh, de editie in 2024 kreeg. Die een beetje was geflopt. En dat daardoor... Begin het jaar allerlei hervormingen nou, plaatsvonden. Kijk, en een nieuwe directeur werd aangesteld. 305.000 euro trouwens niet uit het evenementenbudget, maar uit uh, andere potjes. Ik vind het leuk dat we in Stanford dat soort dingen doen. Zeg maar ook na de Formule 1. Maar ik denk dat het dorp wel relevant houdt. Het zal altijd relevant blijven. door voor een soort maar, feestweek hè? Ja, maar dan zou ik inderdaad, het inderdaad aankleden als een soort festival. Ik zou het niet een feestweek noemen. Maar dat is wat, vind ik altijd wat meer dorps, wat meer inderdaad. Misschien voor de BBB stemmers. Maar um, Ik zou het gewoon inderdaad een soort Stanford-festival ervan maken. Nou, gewoon een weekje, je gewoon leuke artikel. Ik vond het best leuk. <coughs> Dan. Uh, nou ja, ik ook wel. Ik wil ook, even uh, wat wel jongen uit Amsterdam aantrekken, toch? Ik, ik dat denk dat keer, de vraag ja. inderdaad vooral is wat jij zegt... en dat oh. waar we met de politiek naar moeten kijken... is gewoon van ja, in welke vorm wil je het laten terugkomen? Maar dat we graag nog iets willen... wat verbinding heeft met het racen... ja, ja. dat lijkt me sowieso. Misschien Aan ben... de andere kant zou ik misschien ook alweer iets willen... wat misschien eens helemaal geen verbinding heeft met het racen... Uh, en bijvoorbeeld veel eerder in het jaar zoals als we nog helemaal niet zoveel nee, mensen ik, in standvoort komen nee, ik zou het wel met het circuit te maken hebben dat is best. Ja, maar ik zeg beide ja. maar, uh, daar, ja, uh, daar wordt nog inderdaad uh, over nagedacht ik zou ja. ook al iemand uh, reageren dat uh, ze er wel hun best voor gaan doen dat tijdens die feestweek uh, hoe heet het uh, er altijd nog een koppeling is met dat er op het circuit iets gebeurt wat Hier met door, deze te maken heeft met de historic heeft. Grand Prix zou dat toch ook leuk zijn uh, ik vind dat een geweldig ja, dat is fantastisch idee. Nog even het uh, laatste nieuwtje. Want uh, we gaan natuurlijk richting de donkere maan. Oftewel, het is nu al donker. We hebben net uh, vorig weekend de klok... Uh, weer teruggezet, waardoor Merco nog niet helemaal bij is. Uh, maar dat betekent ook dat de decembermaand uh, weer uh, dichterbij komt. En dat betekent ook dat de ijsbaan ja, ja, straks leuk. weer uh, wordt opgebouwd. Met natuurlijk ook het uh, fluitketelcurling ja. en disco on ice. Maar nu de vraag, gaan we meedoen met de fluitketelcurling als dit uh, programma? Die vraag gaan we straks even beantwoorden. Maar het leuke is dat op zaterdag 13 december om 6 Jammer. uur... De ijsbaan weer opent. Ik ga meedoen met de fluitkettekeuren vanuit de raad. Dus, uh, met de ja. alle raadspraakjes. Ja, we gaan met de raad. Mee. Gaan Ik we voel meedoen. Wat, wat dus wat Ik vond Als jullie mee gaan doen als, uh, als Jelmer en de M&M. Wat, we wat, zijn wat echt een verbinding ineens in die, die politie. Gaan, gaan, uh, gaan jullie samen curlen. Ja, ja, en... Ik weet niet zeker of het is, maar volgens mij zit ik met Sven in een team. Dus als, als je nou net zo goed kan curlen als dat de spieren eruit zien, dan, uh, dan komt het goed. Dat ja, ja Nou je, je, je hebt bij curling vooral tactiek nodig, hè, want je moet ook oh. niet uh, te hard uh, gaan. En uh, even een uh, welkomstapplaus voor onze Mickey, ja, onze door, derde M&M. Doe is mijn nieuwe jingle erbij, dat hoort erbij. Dat onze nieuwe, nieuwe M&M, uh, we, ja, we hebben helemaal nieuwe jingles. ZFM heeft geïnvesteerd, een heel pakket, ook ja. al bijna uh, oh, we over drie jaar, maar goed. Hier is de nieuwe jingle. Ja, moet je horen hè. Jammer en de M&M's. Jongeren infotainment op de laatste vrijdagavond van de maand. Ja, nou, kijk. En uh, mm. daar is onze derde M&M. Uh, het begin natuurlijk erbij. Want in 2021 is dit programma geboren. Daar gaan we nog bij ons jubileum wel wat meer aandacht aan oh, ja. besteden. Maar we zijn al wat aantal jaar op uh, de radio. En uh, Mickey, nog even een korte vraag aan jou. We hadden het net over het Zandvoort Race Festival toch? En uh, dat is van plan om uh, ook na de Formule 1 uh, nog terug te keren. Uh, wat zou je daarvan vinden? Een soort van feestweek is dan antwoord. Uh, ja, ik zou dat wel heel leuk vinden. Ik denk dat dat wel, uh, ja. wel grappig is. Dat het wel een goed idee is ook. Ja, ja, ja we zijn er ja. bij de soort wel leuk. Ja, ja, ja. Wow, tuurlijk. Dat is echt een hartstikke goed idee. Echt hoor. Dat lijkt me, dat lijkt me wel perfect. Maar uh, nog even terug te komen op de ijsbaan. Die ja. zoekt dus nog sponsors. Elk jaar een beetje lastig. Hè? Want het is een heel mooi initiatief waar iedereen uh, ook aan meedoet en uh, plezier van heeft. Maar geld is toch wel belangrijk voor dit soort vrijwilligers uh, evenementen. Uh, dan gaan we zo meteen naar het irritatiefactortje. Mike, ik vraag jou even om uh, ja, in één zin uit te leggen wat jou deze maand heeft geïrriteerd. Oké, okay, moet ik dat nu al doen? Of, uh... Je kan het even introduceren, ja, kijk, maar houd het spannend. Ja, nee, maar weet je, kijk, dan denk ik al wat spannender is om het gewoon niet te zeggen. Precies, ja, wacht maar. Ja, <laughs> luisteren. <He? laughs> wat? Ja, dat dat is, is ook één zin. Vacht, uh, hier zijn Roxy Dekter en uh, Ronnie Flex, hoe het is. ik langs. maar ik zeg niks, ik kijk alleen. Het komt er maar niet van, is dat jouw of mijn probleem? Mijn probleem. Want er is zo verledenlijk, onvermijdelijk. Wanneer smelt het ijs? Oh, er is onbegrijpelijk, waarom pijpelen wij? het naar Jelmer en de M&M's. record verbroken. Taylor Swift, de Fatal of Filia met het album Live of a Showgirl, wat natuurlijk begin deze okay, maand. Oké, we, we, we hebben vorige uitzending ook een nummer van het album gedraaid. Niet dit nummer, hoop ik. Nee, toen hebben we Light gedraaid. Goed Ja, want ja. ik was natuurlijk vorige keer voor het maar eerst ik, niet bij. Maar ik, uh, ik wil even jouw mening weten over dat album. Ja, ik heb hem uh, twee keer terug cadeau gekregen, dus dan uh, moet je natuurlijk wel leuk vinden. Toch een nieuw album. Ik, uh, ik ben wel... Uh, ja, ik ben op zich wel fan, maar ik moet zeggen... Uh, ook het moment dat ik Taylor Swift echt begon te ontdekken... en er echt leuk begon te, vond, uh, begon te vinden was natuurlijk vrij laat... Hè, met uh, Folklore en Evermore. Daarvoor heeft het natuurlijk hits gehad... en dan hoor je dat wel eens Shake It Off... Ja. en uh, dingen die al uit uh, voor 2010 komen. Maar ja. ik vind dit weer net iets te algemeen eigenlijk. Ja. Dus dit hele album... en dit is een lekker nummer, weet je wel. Dat draait ook maar, op de radio. Ja. Uh, wordt grijs gedraaid. Maar... Ja, of kijk, het nou echt mijn uh, vibe is, dat weet ik niet. Dat was, is, de vorige keer was het ook wel een irritatiefactor. Ja, daar gaan we het nu niet meer over hebben, over dat Taylor Swift zo'n versie van het album heeft uitgebracht. Um, is was zo, dat ik... de vorige keer het irritatiefactor? Ja, het ja. gaat echt helemaal. Het zo, gaat alle kanten op, als ik het ik, dus, ik heb. Zo heb ik dus een. Zo, ja, zo, heb ik dus, zo heb ik dus een versie van dat album met een armbandje. Dus ik heb, nu een, ik, ik heb nu een Taylor Swift armbandje. dat bij dat album. Ja, en uh, Mickey zei het ging huh? vorige. keer. Maar wat jaar... is het nou nu dan? Wat oh. is nou nu de irritatiefactor? Ja, ik wil even ik is dit uh, album. Eigenlijk helemaal niet interessant. Ik wil irritatiefactor ja, uh, uh, nog even Mickey. nog oh. even kort naar Mickey, want die zei het ging de vorige keer hartstikke goed. Ik heb hem natuurlijk niet geluisterd, want ja. ik was er niet. Natuurlijk ja, ja, ging so, ik het ik, goed. <laughs> Was toch een, we hebben geen opmerking gehad. Het, was, uh, het ging allemaal soepel. en uh, Er was niks op aan te merken. ging echt oprecht heel goed, ja. ja Mirko, Mirko ja. miste de leider wel een beetje. Nee, nee juist niet. Nee, ik zat de dus, vorige keer in een soort stress. Nee, maar ik zat vorige keer in een soort stress. Ik denk, shit, de, de grote supreme leader is er niet, weet je wel. Is het wel hetzelfde? Nou, ik heb me echt fucking goed vermaakt met jou, Ja, dat you was top, hè? Ja, ja. Was echt heel leuk. En uh, heel ja, goed. ik bedoel, alle, alles, al. alles was natuurlijk ook hetzelfde op zo'n avond. Want Mirko was uiteindelijk weer kwijt in het dorp. Dat heb ja, ik dan wel dat gehoord. Ja. Uh, ja, goed, nou dat, uh, dat okay. maakt niet uit. Dat, dat is allemaal niet Maar hoe laat is het nu eigenlijk, eigenlijk geworden vorige de keer? U al mee. Ik ben vrij kort daarna weggegaan. Zag je de zon weer opkomen? Nee, ik ben weg. daarna is het een antwoord. Nee, maar goed. Uh, nee, Mike. Kort. Ja, maar. Mike, thuis, jij dus, jij ja. hebt uh, vanmiddag. Ja. Jij, kwam, jij kwam. binnen hè, weet je wel? Hier bij de radio en ook al daarvoor met wat eten halen. En je was niet helemaal in je humeur, want nee. je, je, had, je had. in Haarlem hele ja. irritante mensen. Wat is zeg maar? Ik had dus, zeg maar, Ik was dus aan het werk vandaag gewoon lekker die lectie, prima. En uh, ik was van plan nog even langs de Haarlem te gaan, langs de platenwinkel. Om even wat nieuwe, ik heb van, om op vinylplaat heb ik van die plastic hoesen, weet je wel, om het eventjes uh, het te beschermen. Want ja, dat is, vind ik gewoon een relaxed idee. En ik had je zorgt goed voor Ja, maar dat, dat komt ook omdat ik altijd, ik had altijd van die platen, die gingen dan zo open blijven staan. Het was die irritant, dus toen heb ik een keer die hoesen gekocht voor één plaat. En nu heb ik dat voor alles. Maakt ook niet verder uit. Uiteindelijk was het zo, dus ik was om, we uh, zijn vrijdag altijd om vier uur klaar met werk. Dus ja, ik was om, nou, ik denk kwart voor vier, tien voor vier was ik uh, weggegaan om even nog naar die sounds te lopen. En ik denk, ja, een kwartiertje naartoe ja. lopen, kwartiertje teruglopen, lopen. Nou, terug en dan denk ik, dan werd ik het makkelijk. Want ik moest nog even het programma op de server zetten... zodat we dat konden zien hier. Nou, prima. Maar uiteindelijk is het dus zoals ik loop naar die platenwinkel... daar gaat het gewoon allemaal prima... Ten eerste, het was echt een invasie van fatbike-jongeren. Ik weet niet, ik denk dat de school net uit was of zo. Ook in de grote auto. Ja, vreselijk. Ik, heb oh. een paar keer, ik ben twee keer bijna aangelegen door fatbike. Dat is natuurlijk irritant, maar dat is niet een irritatiefactor Daar ben ik gewoon gewend in de stad. Weet je, dat hoort er gewoon bij. Maar um, het wat je dan kan doen... Oh nee, die, die sound is natuurlijk iets opgeschoven. Maar iets verderop staat natuurlijk zo'n oliebollenkraam. Dus je kan dan ook oliebollen kopen en dan... Oh, ja. Die fatbikers. Uh, een beetje alternatief op sneeuwballen, omdat er natuurlijk nooit meer sneeuwballen oh, ja, wel... dus Straks, uh, ik, uh, ik zie wel echt voor me maar, dat er straks sneeuw, uh, oliebollen gevecht komen dan heb ik wel, sneeuwballen. Maar dan heb ik wel hier, slecht uh. nieuws voor Mike. Want kijk, wij zaten net helemaal te juichen dat de NSC weggestemd is. Ja. Maar die hadden ah. één standpunt deze NRC. piezing. Dat was één NSC, de partij. Oh, maar is er, er is één standpunt, namelijk de fatbike wijzer. Waar zij het scoren? Waar zij een mordekes tegen ja. de fatbike? Mike. Ik uh, dus nog wij, even door. Misschien voordat, toch wel uh, NSC ik even tussendoor voordat we terug gaan naar Mike. Wat ik ook heel grappig vond is dat NSC op de verkiezingsdans zelf... hun campagneslogan aanpast naar bij twijfel stem NSC. En toen dacht ik echt, ja, je hebt het allemaal niet uh, op orde. Maar Mike, ga verder. Je liep, je liep in de grote houdstraat richting het station, denk ja. nee, ik. Nee, het was nog onderweg aan de plaat. Het was echt een hele invasie van scholieren. Maar ik, ik weet niet, ik, was, ik voelde me echt out of place. Maar goed, op de terugweg, ik was best wat later... want hè, in de sound ga je, ik die alleen die kopen ga je toch even kijken, ik kom je door met een plaat thuis, weet je wel. Uh, ja. ja ik weet je we hebben eerst we hebben one step up van Bruce Springsteen uh, gedraaid en ik wil haal die plaat nog niet dat is de album tunnel of Love. die kwam ik tegen ja die moeten we wel even halen weet je Ja, je je bent ook bij die film geweest toch? Ja, ja zeker zeker dus ik die plaat halen en uiteindelijk loop je dus terug, want het was al wat later... want uiteindelijk ging ik om vier uur of zo weg bij de sounds. En um, nou ja, goed, prima. Dus ik loop terug. En dan kom ik dus weer bij het, het, zeg maar, het knooppunt, bij de kruisweg. Dus als je zeg maar van de stad gaat naar de stationskant. Weet je, ja, maar ook de, bord, de Paris, ja, ja. Café de Paris, dat stukje daar. En, ik sta luis, en, ik sta, en er staat daar een heel leger aan gewoon mensen... Uh, met uh, kinderwagens en zo bij dat stoplicht te wachten. En wat doen ze nou? Het wordt rood en ze lopen dus door... En daarvoor duwen ze me echt aan de kant. Dat vind ik al irritant, want dan denk ik, het is rood. Mensen, het is niet voor niks rood. Maar wat ik dan nog, dat is prima, lekker zelf weten als je graag doodgereden wil worden. Ja, moet je ook weten, moet je lekker doen. Dus met je kinderwagen. Ja, maar goed, dat, is, dat vind ik zomaar goed. Ik sta er dus lekker te wachten en het wordt goed. En ik loop dan dus dat uh, ding over die weg. En wat gebeurt er nou? Diezelfde mensen die dus net met pure stress alleen maar door rood aan het lopen waren... lopen nu onironisch 2 kilometer per uur langzaam de hele stoel blokkeren... En dan denk ik van... als je nou echt zoveel haast hebt... dat je door rood moet lopen... Ja, waarom loop ik, je dan niet uh, door? Ik wil daar ook wel even bij aansluiten. Ja, ik vind, je vind je het ook iets... Uh, nee, je wordt niet gecensureerd. Uh, ik wil er ook wel even bij aansluiten... want ik loop daar ook vaak. Ja. En uh, kijk, jij loopt ook wel eens met mij door de stad. Ik ben dan wel zo iemand die inderdaad door rood loopt... en even kijkt of er geen auto aankomt. Net zoals in Amsterdam. Want vaak... en dat heb ik bij dit specifieke verkeerslicht... steeds vaker gaat hij op rood... terwijl er helemaal niks aankomt. Dus ook zeg maar niet... Dat er auto's van ver, weet je wel, of zo. Of ja. Ja, dus, dus ik loop ook altijd door. Maar wat ik wel mee eens ben, want dat is ook dat stukje wat natuurlijk, waar natuurlijk begin dit jaar mijn telefoon is gestolen. Uh, mensen lopen daar echt. Vraag, Kijk, je je maar, maar, weet je, maar En als sowieso, je naar links gaat, dan word je aangereden door een fiets, want dat is het fietsbak. Maar ja. sowieso, dat hele verkeers, die hele verkeersawareness is omlaag gegaan. I, iets in het, in het verlengde hiervan. ik me ook vreselijk aan telefoon. in Zandvoort, als je dus op woensdagmiddag hierheen gaat, dan heb je tegenwoordig de invasie van bakfietsmoeders en vaders. En die komen dan met van die vreselijke <gacht> electric arrow ja, bakfietsen. Dat is in heel Nederland. Dan, nee, maar, exact, maar dan komen ze dus hierheen, oh, ko koffie, koffie drinken bij Tijn-Akersloos. Dan is het woensdag, dan moeten ze hipste geld ergens dus dumpen, nou op, gaat goed voor de economie, prima, kom maar. En dan, maar prima dat ze dat doen, maar dan fietsen ze dus met z'n tweeën, met een bakfiets, met een kind voorin, met, met, met 30 kilometer puur met die rotkringen, fietsen ze naast elkaar. Ja, dus, en dan, en dan verwachten ze dus, dus, ik ga best snel, dus ook al heb ik geen elektrisch fiets, dus of ik, ik wil ze inhalen en ze blokkeren, de boel. Of ze zitten hier aan de achterkant te doel, omdat ze niet weten hoe normaal ja. inhalen en bellen ja, ja. werkt. Dat je denkt: wat ben je nou voor een <laughs> egoïstische ja. flapdrol? Ik weet je een met, met een maatje van mij op school, de ja. middelbare school. Ja. Dan ging ik gewoon met mijn voorbeeld tegen hun achterbiel aanrijden. Kijk, weet je. Of als je zoveel overspeed hebt dat je gewoon rechterop knalt. Ja. Gewoon nee, vol met maar, maar dat, maar dat, maar dat in kijk, Als het nou alleen zo'n zo man dan was, prima. Proberen, dan, maar dan doen ze het nooit meer. Nee, maar luister, je hebt gelijk. Maar als het nou alleen zo'n man was, prima. Maar dan hebben ze hun dreumers erin. Als een soort levensschild voorop. Dat je dat dus ook niet probeert. Dan denk je, ja, als je wel een nou, kind ja, op maar, de grond ja, ligt... Bent ligt de vans, vans, uh, het, uh... Het, het is inderdaad ook zo met fietsen, inderdaad. Of jij met jij lopen. Maar wat Mike zegt bij die verkeerslichten inderdaad. En sowieso in de stad. Maar ik weet niet... Ik heb eigenlijk... Soms heb ik geen haast of bijna nooit. Ook niet als ik voor een plezier bijvoorbeeld naar de stad ga. Maar bijvoorbeeld voor een afspraak of interview of wat dan ook. Dan moet je even doorlopen... Maar mensen lopen, mensen lopen gewoon niet door. En maar, jij loopt gewoon, okay, maar jij loopt ik gewoon loop echt, echt heel snel. Ja, maar ze zeggen wel eens dat het game is. Ja, maar ik moet altijd aan hem vragen: van yo, wil je even chill lopen? Want ik ben hier voor mijn rust. Weet je? Want anders ben ik echt. Maar dat is mijn normale lopen. Maar, maar even daarover trouwens nog. Ik was dus vandaag. Ik reden hem dus uiteindelijk terug. Was er weer iets. Omleiding, weet ik voor wat allemaal. Mm -hmm. Rijk is zo'n nieuwe, zo nieuwe 30 zone word ik ingehaald door een fatbike... die onironisch gewoon 45 rijdt. Want ik weet misschien geen 30, misschien weet ik 40. Ja, dat zou kunnen. Oh, op welke weg was dat? Ja, daar ah, doe ik geen uitspraak over. Maar, niet uit, maar, jezus. maar, jezus. maar jezus. ik word gewoon ingehaald door een fatbike. Ik moet gas bijgeven... om veilig voorbij een fatbike te gaan. En dan doe ik weer gas. Nemen, dan ik... Weet je wat daar de oplossing voor is? Kijk, het, is niet, het is niet moeilijk. Dan ga je gewoon op het fietspad rijden met je auto. En dan zie je links inhoudt. Ja. Kijk, als bij de tegenliver klopt hij ik, goede, uh, ik. ben wel een beetje voor die gta vibe, hoor. Gewoon, om gewoon een beetje. Je rechts on, uh, in in <laughs> <laughs> gewoon een beetje zijn net te mensen. Mirko stikt in de tussenin zijn eigen. Ik vond een mooie opmerking van jou. Maar je is echt een beetje GTA. Gewoon een nee. beetje. Uh, nee. nee, nee. Als jij ja, gewoon, kijk, iedereen kent ken ken natuurlijk. Ik zal het even beter schetsen voordat mensen gek, gek ideeën krijgen. Stel, jij rijdt op een, op een 30-weg, hè? Ja. En je rijdt gewoon keurig 30 op je teller. En er is inderdaad een bike die achter je in je, in je hol pack bike, een bike. Dat, <laughs> dat is een fiets nee. voor mij, maar. hè eh. bike okay. die twee uit te spreken. Anyway, als jij dan op zo'n weg rijdt, gewoon een weg. Dit wordt er een even voor fietspad, de compilatie. Maar ja. een weg waarbij aan twee kanten fietspaden zitten. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ja. en dit is een 30-weg. Gewoon een, dus weg, dus. een typische 30-weg. Ja. Dan ga je toch gewoon met jouw auto gewoon op het fietspad. Dat je, je, je wiel gewoon, gewoon parallel langs de stoep rijdt. Dan kan je zo langzaam rijden als je wil. Ja, maar als die kijk, dan achter jou denkt... Hmm, ik ga links inhalen. En dan komt de tegenlichter aan. Ja, klapt hij ja. bovenop. Boeie. Ja, kijk. En, snap je? Uh, Mike, dus nou, heb jij hebt op, je op, op dit irritatiefak... Ja. Uh, la het laatste woord. Wat nou wil je nou ja, nog over kwijt? Het ging eigenlijk uh, helemaal niet over vetbaar. Het ging gewoon over mensen die niet doorlopen. En uh, uiteindelijk heb ik dus echt thuis moeten stressen... Hè, om alles nog te regelen hè, voordat de uitzending was. Ik was aan het speedrunnen om om kwart over vijf klaar te staan. Nou, kijk, hier rechts voor mij zit de hardwerkende Nederlander, Mike. De verkiezingen die, uh, kunnen er altijd tussendoor sluipen... Kan, in zo'n zo uitzending die twee dagen daarnaast is. Ja, het kan inderdaad wel. Uh, Mickey, wij gaan uh -huh. even naar muziek. Oh, ja. uh, want jij hebt deze maand... de M&M-hit van de maand uitgekozen. En ja. Dat was al een tijdje geleden. Dus vertel even... waar je keuze is op gevallen. Uh, het is gevallen op uh, Nostalgia... van Sammy Fugie. Ja. Uh, het is echt een classic... classic house-nummer. Een beetje future house, denk ik. Um, Totaal, echt een typisch Mickey-nummer. En uh, ja, ik ga er gewoon heel hard op de laatste tijd. Uh, ik weet het ook niet. Ineens, het is niet dat het een nieuw nummer is of zo. Het is gewoon, ineens was hij daar. En ineens hoor ja. ik hem nu heel veel op repeat. En ik denk, ja, ja. dat is een goede. Ja. Hele goede. Dus uh, ja. We gaan hem luisteren. Nostalgia, Sammy, 4G en Is een Cross. Hier op zand voor. M&M-hit van de maand. We found each other A burden to into you. Oh, every Monday you cross my mind. My working week is confused. I'm just a girl, and I won't be the first to be in love. with you. love me, round so world. Je weet uh, dat Mickey weer aanwezig is in de uitzending als je dit soort muziek wil hoort. Dit is een steltje van Semi-4G met Izzy Cross. Ik bedoel dat niet als een belediging, Mick, maar ja, hoe ben ik je op dit een, nummer gekomen? Ik heb gewoon een duidelijke smaak. Hoe ben er ben aangekomen, ja, ik volg die Semi-4G al heel lang. En, uh, is dat nou een DJ of wat? Ja, ja, ja, Ja, ja, DJ en hij heeft altijd een hele uh, specifieke manier van sound mixen. Uh, is, is jouw, uh, wow. jouw smaak nou door de jaren heen veranderd? Of? Nee, nee, nee. Ik ben wel meer hip-hop gaan luisteren. Galaxy Radio. Ja, ja, ja. Shout out naar <laughs> mijn Matties bij Galaxy. <laughs> ja, um, ja dat, dat ben ik gaan luisteren en uh, daar ben ik echt wel meer in, ge, meer in verdiept en zo. Ja. En uh, heb ik echt een smaak ook in gekregen. Maar verder, ja. ja, het is allemaal wel hetzelfde gebleven. Ja. Oké, okay, goed. Uh, Mike nog even kort. Ja, yeah. Dus uh, we hebben Bruce Springsteen in het eerste uur inderdaad al gehoord met uh, Step Up. Ja. En ehm. Uh, jij was vorige week naar een film om even ja. in, die, in die trant te blijven en dat ging over zijn leven. Hè? Ja, ik was bij, uh, vorige week bij de film uh, Springsteen Deliver Me From Nowhere en dat is eigenlijk een, een soort biopic, net als we van Queen gezien hebben of van Elton John. Alleen het unieke aan deze film is dat deze film maar focust op een heel specifiek deel van zijn leven, namelijk in het jaar 82 en daarvoor en net iets daarna uh, tijdens het creatieproces van het album Nebraska. Dat is een album wat uit 1982 komt en dat album is eigenlijk heel uniek um, voor die tijd, maar ook voor nu ze. Nou ja, nu is het iets minder uniek mensen thuis albums maken, maar... Um, dit album is dus uh, toen de tijd... in de jaren tachtig helemaal op een vierband... Uh, cassette recorder gemaakt... En uh, omdat dus Bruce Prins, dus wordt het verhaal in de film ook verteld. En daar is ook een uh, echt boek over geschreven, zeg maar, waar die film hierop gebaseerd is. Um, dus dat album dus, is dus gemaakt op een cassettebandje. Bij hem in een slaapkamer van een huurhuis. En dat is dus echt de versie die zijn uitgegeven. Omdat uh, hij voelde dat de studio-versies, dus met de band er ook bij. Uh, niet de emotie goed konden overbrengen. En uh, ja, goed, dus uh, wellicht volgende maand het nummer van het album, nummer SK. Dat is wel. Uh, leuk, maar het is inderdaad een fascinerende film. Ik vond hem ook erg goed. Niet zo heel lekker in de box office bezig, dus uh, nou ja, als je er een beetje van houdt van zo'n de biopic, ga er zeker naartoe. Support het, want het is echt gewoon een lekker artistiek filmpje. Ja. Um, niet te veel chaos. Gewoon een ouderwets film, goed. Ja, top aanrader. En dan morgen heel iets anders. We openen met Golden deze uitzending. Ja. Uh, en het, ja, het is natuurlijk de grootste Netflix <laughs> ja. van deze zomer in ieder geval, en denk ik ook van het jaar. Ja. Uh, best bekeken film op Netflix Oké, oh, K-pop, Demon, Demon Hunters, Hunters ja. En daar is morgen een sing-along ja, van. Ja, dit weekend uh, komt het woord het eerst in de Nederlandse bioscoop ook uit. Um, ah, voor ah, één weekendje. Ah, ah, en dat is dus ah. een speciale sing-along edition. Kijk, en, op, uh, op, op zo'n moment. Tune, Mickey en Mirko. Ja, en daar uit. zijn wij natuurlijk bij. bij ja, ja, zeker wel. We nou wij er gaan. zijn erbij. Ja, ja. Ja, Nee. nee. Het <laughs> wordt gewoon dichtgedraaid. Yes. Dus uh, nee, ik heb daar heel veel zin in. Ik vind het gewoon leuk, weet je. Ik ben gewoon met name benieuwd wat er op afkomt. Ja, ik heb twee minuten gekeken en gok ik van hoe plasticerig die animatie eruit ziet. Ik heb de film gestopt. gezien en ik vond de film wel oké, okay, ja, weet niet. wel. Maar het is niet dat ik denk, oh, ik ga naar de singalong. Maar ja, het is, gewoon beetje, maar het is, is toch gewoon grappig. Een... Ik vind het gewoon heel leuk om ja. gewoon in de bioscoop die film. Een meme. Ik wil gewoon die film in de bioscoop. Dat vind ik vind het grappig en ik ben gewoon zo benieuwd wat erop afkomt. Ja, dat ben ik gewoon benieuwd ja, ik naar. Ik denk een beetje hetzelfde als bij Taylor Swift. Denk ik ook wel. bij de Taylor Swift film Geweest, maar ook toen, uh, toen ook bij twee denk jaar denk geleden bij dat. Ik uh, denk dat net, een heel ander publiek is. Oh, maar die toen die net dat mannen. album uit Die lounge. Ja, bij die is bij Midnight. Die lunch, ja, ja. Ja. Niet, van Midnight 2022. Ja, en toen zat je. Toen maar ik, denk, je maar ik denk dat niet. De en dat bedoel ik, zonder orde, Ik, ik dat denk dat het de de veel mens. meer neurderig inderdaad, jonge mensen het publiek aantrekt. Van onze leeftijd. Aantrekt. Nou, nee, weet ik nee. niet. Jonger nog, ik denk, denk, echt, ik. denk ik. ik. denk echt... Ja, 11. maar dat was bij die Taylor Swift. Ja, het is allemaal dertienjarige staat ja, zo ja. Meteen, Met, met uh, brillen en gekleurde haar. Ik, ik. ik ben echt... op. Dat, Van die ben, korea boost, weet je wel. Het going up, up, up, Ja, ik ben gewoon... Is dit gewoon leuk? Ja, ik vind het grappig. Dat is toch, als jullie het leuk vinden, is het goed. Dan goed. gaan we nog even naar ja. een stukje kwaliteit. Uh, want maandag ga ik uh, naar een concert... Voor, voor, uh, ja, voor het eerst weer in een lange tijd is Tom O'Dell weer in Nederland. En uh, maandag ga ik hem zien in de Hij heeft natuurlijk uh, op 5 september een nieuw album uitgebracht. Uh, en uh, ja, ik ben erg fan van hem. Uh, ook natuurlijk zijn eerdere nummers Another Love uh, bijvoorbeeld is natuurlijk heel uh, bekend. Uh, en ook dit album scoort weer goed. En een van mijn favoriete nummers is, uh, uh, is deze. Dat is uh, Prayer. Het album heet trouwens uh, Wonderful Life. En uh, maandag staat hij dus in de Ziggo Is al helemaal uitverkocht, want er is dinsdag een tweede show. De enige, het enige land in Europa waar hij twee keer optreedt tijdens de Europa Tour. Topmodel met prayer. Zometeen nog iets spannends. Oh my boy. Imagine a world that you're gonna enjoy. Just like your grandma Strumming your toy guitar You've got her wrapped around Your fingers, it seems Singing your songs of love Telling her what you'll be when you grow up Sing a song right It's gonna be tough. Getting Van uh, Tom Odell. En, uh, dit zijn nog de laatste noten van het nummer, eigenlijk het beste maken natuurlijk. Dit Ja, dit is uh, dus de outro, omdat dit ook weer zo'n album is: Wonderful Life, dus uh, wat je eigenlijk in zijn geheel moet luisteren. Het zijn tien nummers, dus van begin tot eind, en dan zit er aan zo'n stukje als een soort overgang naar het volgende nummer. Um... Ja, maar dan moet iets van mijn hart. Ja. ja. dan moet iets van mijn hart, jammer. Nou, luister, ik vind, het van luister, je Voor de luisteraar. Ik, ben, ik vind taalkunde heel leuk. Heel nerdy van mij, I know, maar vind ik leuk. Nee, dus, okay. ik heb meningen over, ik vind bijvoorbeeld het woord onderkoels vind ik heel raar, want uh, ja, koelt impliceert dat het dus al te koud is, maar onderkoeld zegt dus dat het minder dan te koud is, dus het is... Het is warm, dus je bent helemaal niet te koud. Je bent, je bent niet koud genoeg, dat is onderkoeld. Dus ik vind dat dat overkoeld moet zijn. Maar nu dacht ik, dus laatst, ik heb weer een nieuwe gevonden, dat is onguur. Want guur, dat kennen we van de wind, dat is uh, een beetje figuur, en wind, koud ja. en, en whatever. Dus ik denk, ja, dan is onguur en guur precies hetzelfde. Want dat is gewoon, bij beide manieren, momenten kan je het negatief gebruiken over personen. Hè? Als je zegt iemand is onguur, zeg je iemand deugt niet helemaal als een beetje, een beetje naar persoon. Wat blijkt guur in de oud-Nederlandse taal, dus ik, ik tweet dat net heel, uh, heel leuk, dat blijkt gewoon lief te betekenen. Guur. Dus als je guur bent, ben je lief. Het is gewoon een liefdadig woord. van Maar oud her, ze zeggen toch wel gure wind? Ja, dat klopt, maar dat is dus blijkbaar gewoon een iets wat daar los wind. van staat. Oh, dus we ja. hebben dus gure wind, dus gewoon het koude, vieze wind staat los van guur als zijnde lief. Op persoonlijk vlak. Dus de schuur klopt dan weer wel. Ja, nou ja, dat was ook even kwijt. Ik was, uh, werd gefectcheckt door iemand die zei tegen mij: nee, meer. Dat, dat klopt wel, wist ik ook niet. Mike, dus, uh, uh, ben jij nog achter een taalkondig feitje gekomen? Weet je, kijk, uiteindelijk is het zo dat dit soort dingen, denk ik, dan echt uh, ja. Ja. <laughs> ja. ja. Kijk, weet je, het kan, kijk, het kan allemaal weg hoor. Dat het, maar dan denk ik, ja, weet je, kijk... Ja, iedereen ja, maar denk ik, ga ik me nou hier echt druk om maken en dan ja. een tweet erover plaatsen? Ja, kijk, ik persoonlijk niet. Nee. Maar waar plaats jij het is tweet over? Missen. Waar ik tweets over plaats? Zal ik even mijn laatste tweet bekijken? Dit gaan we even doen, komt hier Die even. komt waarschijnlijk uit december 2008 Ik ga even mijn tweet uh, bekijken. Wat, wat nou, als we meer mijn keer... laatste tweet Wat wilde is... Mickey zeggen? Okay. Even tussendoor snel, hoor. Al van als we meer komen, <laughs> wisten nog de afko-wobo-quiz... Als we nu meer komen. De kom, Oké, maar ik heb. dat gaan we doen. Maar ik heb mijn laatste tweet. Wat betekent lommerij? Mijn laatste tweet is. jullie je het nou weten of niet? Ik wil het weten, ja. Wat is jouw laatste tweet? Oké, ik heb dus een ding geretweet quote, zeg maar, dat je dan kan zeggen met een bericht erbij. Dat is niet jouw tweet, een geretweet. Ik heb daarboven gezet interesting. Wow. Mijn laatste eigen tweet is. Ik heb eigenlijk alleen maar dingen geretweet. Ik heb ook iets van meer kan keer geretweet. Mijn laatste tweet is uit. Mijn laatste eigen tweet. 29,725. Midnight is actually such a good album. Like how my only realizing just now. Even nog over. Pas in juli ja. 2025 kom jij erachter dat een album wat al 2,5 jaar uit is. Ik was, ja, is maar is. ik was even confused in die maar, tijd. Maar terug, naar, terug naar dat moment. Hoe, Mike. Hoe komt dat? Oh. Ik was die tijd, even, ik was even confused die maand. Even, dus ik was echt, ik had een beetje hoor. En toen ging ik oude albums weer luisteren. Heb ik Heb gewoon een avond televisie geluisterd. Toen dacht ik, yo, Midnight is echt wel een goed album, weet je wel. Ja, en maar, toen je escape naar Bruce Springsteen. Ja, maar ja, dat ben ik toch weer terug bij de taal kunnen, want dat is leuk aan Twitter. Dat is natuurlijk helemaal niet meer Twitter, dat is tegenwoordig gewoon X. Dus het is gewoon een post. Maar Twitter is een van de weinige woorden, net als iets googelen. Dat een bedrijfsnaam, een, een naam is geworden, of een werkwoord is geworden. Tweeten. Dus je kan iets tweeten, je kan ja. iets googelen. En ja, dat, dat is gewoon taalkundig. Correct. En binnenkort ik kan je ja. ook iets ChatGPTen? Ja, dat denk ik ja, ook wel, ja. ja. Nou, maar ik vind niet dat dat back niet zo lekker. Ik vind nee, dan, ik vind Grokker wel leuker. Even uh, over ChatGPT, even over, <laughs> over ChatGPT chat gesproken, waar ik me wel een beetje aan erg en dat hoor ik van steeds meer mensen om me heen... dat ze het even aan chat vragen... of even iets opzoeken aan ChatGPT. Ja, en dan denk zo ik, waar. En dan denk ik... ChatGPT kan je natuurlijk helpen... Hè? weet je wel, schrijf dit voor me op op een andere manier... of uh, maak ja. hier dit ja. van. Maar aan ChatGPT vragen... wat is de hoofdstad van Brazilië... dan denk ik, ja, we hebben Google al ja, ja, dat. Nee, gaat ja, maar op zich, ChatGPT gaat natuurlijk wel, bullshit. Gaan natuurlijk wel soms ietsje sneller. Maar waar, wat ik heel nou, veel nee, vind... Ja, maar het, het is net zo zelfs, het maakt niet uit... als ChatGPT gewoon open staat. Alleen wat w ik heel raar vind... En, sorry, ik wil niet mijn moeder onder de bus gooien. Sorry, ja. uh, moeder als je meeluistert. Maar, maar die zit dan soms echt hele gesprekken te voeren met ChatGPT alsof wat een vriend van haar is. En dan denk ik, uh, nee, het is zo'n chatbot die, die, die, die taal voor je... Ja. Ja. Die, die voor je bedenkt wat je ongeveer als antwoord wil horen. En dan gaat ze maar hele revelaties uitleggen... die ze heeft gehad na een ChatGPT gesprek dan denk ik, nou... Nee. Nee, ja, kijk, ik dan ben een weet, vreemd. Ik denk, dit is het probleem. Dat, dat zie je heeft ontdekt. Ja, maar dit is nee, maar dan, dan hele filosofische verhandelingen... die ook bijna soms tegen het religieuze aanzien. Kijk, dit soort dingen <laughs> is gewoon het probleem... van een chatbot die in natuurlijke taal reageert. En dat nou, is ja. ook het reden ja. dat ik Google fijner vind. Is gewoon, als ik iets opzoek wil ik gewoon het antwoord weten. Ik hoef niet een heel verhaal van... Nou, en alles bevestigt. Dat heeft iets psychologisch. Je moet heel voorzichtig zijn. Dat is waar ik in ieder geval bewust van probeer te zijn. Dat het niet alles bevestigt wat je doet. Want het maakt niet uit wat je wereldbeeld beeld is. ChatGPT gaat je over het algemeen gewoon gelijk geven. Ja, ik heb ook wel... eens niet Nou, en Let op, wat Mirko zegt klopt wel een beetje. Want als je een vraag stelt aan ChatGPT, of je hebt nu in Google ook zo'n functie... dat je eigenlijk eerst het antwoord krijgt ook van een AI... Uh, en dan krijg je altijd een antwoord waar nee of ja bij staat. Maar eigenlijk de uitleg is veel belangrijker en dan kom je... Er op uit dat het eigenlijk geen ja of nee is. Maar nou, ze, beginnen, en... ze beginnen altijd met ja of nee. Ja, en nog erger, ik heb wel eens tweets gezien de laatste tijd. waarbij mensen dan hele draadjes onder elkaar hebben. Dus, dus verschillende posts onder elkaar. dat dan Gemini bij de ene zegt: nee, dit is zo. En dan zegt het bij het andere persoon... nee, dit is zo. En dan met andere bronnen die andere feiten geven. En dan heb ja. je dus eigenlijk twee AI-bots. die door verschillende mensen met elkaar in discussie zijn. En er zijn ja. mensen mens zelf ja. Maar ik, met heb toe. Weleens, ik heb ook wel eens, ik heb ook wel eens, zeg maar als ja. ik dan gewoon wel eens heel af en toe in mijn ja. werkvraag. als ik dan een stuk code heb, en dat is dan heel vaag. maar dat is van een externe bron om wat is dit? Wat de fuck doet dit? En dan komt er een ander uit. En nou, dan ga ik kijken. En dan ik, sla het op. En dan zeg ik: Van weet niet wat je nu aan het doen maar dit klopt niet. Ja, dat klopt inderdaad niet. dan denk ik: van, Waarom zeg je dat dan als het niet klopt? Ja. En dan de ja. volgende iteratie. Ik doe het wel goed in één keer. Dan, ook dit is weer een stuk. Oh ja, je hebt inderdaad gelijk. En ook gewoon oudheden. Ja, ik heb Ik heb helemaal niks aan. En ja. wat natuurlijk ook uh, nog steeds zo is bij AI, is dat we er nog steeds zelf, uh, uh, dat is een leuk grapje. <laughs> dat, dat, we er, dat we er nog zelf steeds data in moeten stoppen en ook prompts moeten geven. En sowieso dat hij zich altijd op informatie baseert die volgens mij ietsje ouder is dan ja. nu. Maar uh, ik heb dus ook nog steeds geen dus... privé-account voor OpenAI. Ja goed. Goed, hè? Ik ben AI-loos. Ja. ja, ik heb gewoon... Ik betaal JetGPT yeah, abonnement. Ah, Sorry, is, jongens. Your... Ik Ik, ik hoor. draag ik bij aan de ondergang van ons allemaal. Oh my god. Oh, shut up. Ik hou mezelf vast. Pro probability nul. Heel hoog, letterlijk. Mag oh, neer. No, dus, no. We zitten dus in tijdsnood, dus we kunnen die discussie niet voeren. Nu. Nee, maar maar, maar volgens experts gaan we waarschijnlijk dood door AI. Door experts gaan we waarschijnlijk dood. Tenminste, niet door AI. We hebben nog twee minuten. Ik begroet ChatGPT elke chat. Ik zeg, hoi, chat GPT. Nee, dat is niet hoe het werkt. Nee, nee. En ik zeg, elke, oh, dankjewel, nee, chat Het is niet hoe het Doe je oh, dat oh. ook? Mickey, nee, nee, nee. Ik, da ik, ik zeg, je ik wel. ik zet in capstop... Ja, tuurlijk. Ik zeg, ik heb, godverdomme, ja, dat bedoel ik niet, ik bedoel dit. Die <laughs> Kijk, vanaf, okay. jou, Jouw gaan ja. ze als eerste opknopen. Ik word ook gewoon gesensureerd door al hetzelfde. Dat heeft niks met ChatGPT GPT te maken. Jawel. Mike, even terug... Zin, uh, dus naar jou. Nee, ja. uh, want uh, komende maand... Uh, we we allebei, komende maand ja. november natuurlijk... Uh, jij zei gisteren tegen mij... Dat vind ik eigenlijk de gezelligste maand van het jaar. Wanneer heb ik dat gezegd? Wat? Nou, gisteravond zei je... Ik vind november altijd wel gezellig. Wat? Ja, dus ik, zei, ik wilde nu even teksten uit. Nee, ik zei... Ik, zeg, ik, weet je, ik vind november altijd wel een gezellige maand... Maar ik heb niet dat ik de gezelligste maand vind. Weet je, ik hou er dus best wel van... Dat het weer lekker donker is. Dat vind ik leuk. Wat? Nee, man. Ja, maar weet je, dan kan ik gewoon lekker thuis komen en dan is het om 6 uur al donker. Dan kan ik lekker film gaan kijken zonder ja, dat de licht in de oké. tv schijnt. Ik, zat, ik vind het winst. Ik nou, zat gisteren in de kamer. Maar kraan, daarvoor en zijn gordijnen toch aan. Ja. Nou, moet ik zeggen, ik vind, ik, oh. ik, ik, ik apprecieer de zomer ook wel steeds meer hoor. Gewoon lekker terrasje en gewoon mooi weer. Mm. Maar als het dan weer, en dat is waarschijnlijk de context, weet je, na die twee glazen wijn die je op de ene van manier voelde als een fles. Oh. Um, nu weer? Nee, nee, nu niet, gisteren was dat. Oh, gisteren? Ah. Nee, ja, maar goed, dus uiteindelijk was het zo van... Ah, Ah, ja, inderdaad, de Kooptown. <laughs> nee, nee, maar echt. ik uh, dat. Oké, okay, maar nee moet je dat... trouwens even uitleggen. Ja, er is zo'n serie. Op, met, uh, <laughs> die was met Courtney Cox een tijdje geleden. Ik weet niet, een paar jaar geleden. Heet nou? Ja, over? Dat, dat gaat nergens over. Over dat, oudere dat, vrouwen. Ja, maar dat heet dus Cougar Town. En dat heb ik toen een keer gekeken, omdat ik het voorbij zag komen en toen zat ik er lekker in. En je, dan pak je er een wijntje bij en dat was op een gegeven moment gewoon een avondritueel geworden. Weet je wel? Om elf uur nog even twee afleveringen kijken met een wijntje. Dat is inmiddels doe ik dat niet meer. Die serie heb ik toen afgekeken. Je zegt net dat je op één avond een hele fles op. Tijdens die zin. Ja, dat was één keer is dat gebeurd. Dat was, één keer voor het, dat was één keer voor het weekend. Ik was dat lekker aan het kijken. Het was weekend en het was vrijdag en het was chill. En het was één uur en ik dacht, ah nice. Dus je, bij, je blijft maar gewoon wijn bijpakken dan toch? En ineens was de fles leeg. Ja, dat heb je wel eens. Maar ik wil even toelichten. Dit was een aantal jaar geleden al. Ja, en nu uh, heb je inmiddels, ben je inmiddels gebreed naar grotere wijnglazen. Nee, het is zo. Al mijn witte wijnglazen zijn gewoon gesneuveld in de afwas. En nu heb je dus alleen maar rode wijnglazen. Ja, en die zijn natuurlijk groter. Zijn groter. Natuurlijk groter. Ah. Maar daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk was het dus... Uh, daarom zei ik waarschijnlijk in die context... dat ik het eigenlijk best wel leuk vond... om als ik dan weer gewoon lekker, thuis kwam... en dan weer gewoon donker... en dan kaarsen aan je kent. Het wel gewoon chill, weet je wel. Ja. Dus in die zin... ja, mis ik de zomer ook wel een klein beetje. Dus uh, de kerst... Uh, ja, je kan natuurlijk weer een kerstboom kopen overal. Ik heb net al een kerstbal gekregen ja. van Meerko, dus dat was natuurlijk ook heel leuk. Uh, want jij was, we uh, nog even tot slot de laatste 20 seconden. Jij was bij een uh, soort kerstwinkel. Ja, in principe bij Global Garden. Oh, en dat, dat is, is een gigantisch gethematiseerd kerst Ik zal geen spoilers geven langs. Mijn ouders hadden het idee. Jan ja, is het vast lekker rustig. Nou, we gingen hey, erheen. Er hey. stonden er We op de we op de kruis. Daar wonen we maar open en oma altijd. Zo. Ja, we zijn er volgende maand weer. We zijn er volgende maand weer met Jelmer en M&M's. Dan ook weer op de laatste vrijdag van de maand. Tot dan en dankjewel M&M's. Jee! Yeah.